Gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is weer een nieuw onderzoek dat aantoont dat je met Omicron minder snel in het ziekenhuis belandt. Gisteren verschenen er ook al onderzoeken die deze kant op wezen. En bij dit nieuwe onderzoek zijn alle Omicron-gevallen in het Verenigd Koninkrijk sinds november geanalyseerd. We weten dat Omicron besmettelijker is dan Delta en zich sneller verspreidt. Maar dit nieuwe onderzoek is een lichtpuntje, zegt deze deskundige. Je krijgt dus wel heel veel meer infecties met omicron. Maar van al die infecties zal een iets kleiner deel dan in het ziekenhuis komen. Een minder ziekmakende variant dus die omicron. Maar tegenover staat dat de variant besmettelijker is dan delta. Boeren hebben vanmiddag met tientallen trekkers bij het gebouw van Omroep Gelderland in Arnhem gedemonstreerd tegen een WOP-verzoek. Omroep Gelderland wil namelijk weten hoeveel dieren op elke boerderij worden gehouden. De boeren willen niet dat iedereen dat weet. In sommige gevallen is het beter dat, ze, dat niet iedereen alles weet. En ik weet ook niet van, alle, van andere mensen alles. Dat hoef ik ook niet. Uh, daarvoor is ook een overheid die dat allemaal netjes beheert en beschermt. De hoofdredacteur van Omroep Gelderland zei tegen ze dat het werk van journalisten is om overal kritisch onderzoek naar te doen. Of dat nou de overheid is, een fabriek of een boerderij. Er zijn 1300 zuurstofapparaten besteld door minister De Jonge. Daarmee kunnen patiënten thuis worden behandeld. Dat doet hij vanwege de feestdagen en de opkomst van Omicron. Op dit moment worden er al 2200 coronapatiënten thuis behandeld met zuurstof. En de pratende kerstboom op het plein van Prinsenbeek in Brabant moet zijn mond houden. Ten ondergegaan aan zijn eigen succes. Het is een metershoge boom, een beetje Eftelingachtig, met een gezicht en een mond die sprookjes vertelt. Luister maar vlakbij de klok met de wijzers. Misschien tot volgend jaar. Ja, heel Prinsenbeek rukte uit voor de boom. En dat bracht te veel mensen op de been, vond de gemeente. En dus is besloten de stekker eruit te trekken. Het weer bewolkt vanavond, hier en daar wat regen. Morgen zacht, wat motregen en dan een graad of acht. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A10... de ring van Amsterdam bij knooppunt Amstel. Vanaf knooppunt Meer is de vertraging iets minder dan 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, sneeuw. Warmte, warmte, kerst. Zie Dit is kerst met ZFM. Met nu nu Alternative FM.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 met de Call. Uh, iets uh, wat uh, volgens mij in september, oktober is uitgebracht door deze Westone. Uh, ze komen dit, uh, ze komen het komende jaar. Dus in 2022. Ik zou bijna zeggen dat we er al zijn. Maar dat is, zover is het nog niet. Maar ze komen in 2022 met een album. En uh, daar zal waarschijnlijk ook die call misschien opstaan. Uh, dat, uh, dat horen we dan wel van uh, Johnny Westone zelf. Want dat is uh, degene die uh, deze band uh, draagt. Welkom in het uh, uur nummer 2. Waarbij we ook uh, weer uh, muziek uh, laten horen die in 2021 is uitgebracht. En sommige bands die hadden natuurlijk ook nog wel een beetje mazzel van de popronde. Want die popronde die werd halverwege, uh, wat was het, uh, november werd dat uh, uh, gestaakt. Vanwege uh, uh, de oplopende besmettingscijfers. En uh, toen kwam er een avond lockdown. Ja, toen ging het hele feest uh, verder niet door. Maar een van die bands die toch nog het een en ander heeft weten te doen, is deze loop. En uh, een van de nummers die ze hebben af uitgebracht van de EP-older... was uh, dit nummer Fair Enough. New. Ze hebben ook nog dit jaar meegedaan aan de Waterland Popprijs. Die hebben ze overigens niet gewonnen. Die is gewonnen door iemand die, die wij hier al twee keer hebben gehad. Jacob Di Edward. Dat was de winnaar. En die finale die vond plaats in volendam in de Pius. Daar gebeurde het. Ik geloof halverwege oktober was dat. En daarvoor had de Cruise dit nummer al uitgebracht. Fair enough hoorde je de vorm van Loop. Uh, overigens, de dames van Loep hebben een uh, toch een leuke overeenkomst uh, gesloten... met Excelsior Recordings. Is niet uh, de enige band uh, die dat uh, gedaan heeft. Een band buiten Noord-Holland... maar wel uh, heel erg uh, uh, bezig is om de weg omhoog uh, te vinden... is Elephant uit Rotterdam. Die heeft datzelfde gedaan. Dus het uh, begint uh, aardig wel wat, uh, wat een beetje erop te lijken... dat er een aantal bands op punt staan om door te breken. En ook... Uh, uh, het nodige te bereiken bij uh, de grote platformen in uh, het medialandschap. En dan denk ik aan bijvoorbeeld 3FM... die nu bezig zijn met A Series Request. Um, wie daar ook uh, geweest is bij 3FM is deze dame. En dat is Lassette. Met de ode aan het brein. Even een even. had ik Tim, Jimmy en Rens... in de uitzending van de Box. Uh, ze maken een beetje op uh, 60s geschoeide muziek. En uh, dat doen ze bijvoorbeeld... Uh, met uh, dit nummer. The Bogeyman, of The Bogeyman, hoe je het maar noemen wilt. Uh, ze komen uit uh, Nieuw-Venep. En als ik uh, het goed begrepen heb... Dan uh, zit er geen digitale shit. Zoals uh, de drie heren dat uh, ze zeggen. Wel alles analoog opnemen. Ja, dat krijg je. Als je op een gegeven moment lifestyle hebt. in, uh, in uh, de 60s. tenminste, je, je leeft na alles. wat uh, uit dat tijdperk is. dan moet je het ook uh, qua geluid hetzelfde doen. En dat uh, proberen ze dan ook. Uh, bovendien, je zult niks van deze heren. op Spotify of wat dan ook aantreffen. Want uh, dat doen ze niet aan. Maar uh, omgegeven de omstandigheden, uh, omdat wij dus in het digitale tijdperk, doen ze niet moeilijk. En dan zeggen ze van, nou, uh, dan draaien we dat wel. Wat ik ook hilarisch uh, vond in uh, dat gesprek wat ik vorige week met de mannen heb uh, mogen voeren. Ik zeg, ja, hoe ziet het er dan uit een beetje? Uh, ja, nou ja, goed, uh, dat hebben ze dan ook uh, een beetje beschreven. Uh, en, en dan denk ik, ja, alsof ik uh, gewoon met een uh, DeLorean uh, uit uh, Back to the Future... Uh, ...dat moesten ze toch nog wel heenigszins om lachen. Uh, want ik zeg, uh, loopt daar dus toevallig ook een Dr. Emmett Brown rond. Nou, dat uh, nog net niet, maar dat scheelt niet veel. Dus dat is een beetje de mox in de notendop. Uh, je kunt het op uh, de website uh, van ons, kun je het, uh, nakijken. Wij uh, houden altijd een soort van samenvatting bij met wat we gedraaid hebben. En een van die dingen die er dan in voorkomen is bijvoorbeeld uh, dit verhaal van, uh, van deze Mox. Um, en de bedoeling is dat ze over een uh, tijdje weer uh, gewoon wat uh, materiaal uitbrengen. En ze doen het ook consequent. Twee nummers. Zoals het vroeger ging, een A- en een B-kant. Dus dat uh, is een beetje de bedoeling. En ja, het uh, vinyl uh, laat op zich wachten. Want de drukker van het uh, vinyl heeft het een beetje druk in dat, dat opzicht. Uh, want uh, er zijn een aantal mensen die dat allemaal graag op vinyl uit willen brengen. Daar komen we straks uh, bij het uh, telefonisch interview met uh, de heer Bond... komen we daar nog een beetje op uh, terug. Want uh, dat is uh, ook uh, de bedoeling uh, wat, wat hij uh, wil gaan doen, maar dan wel... Het uh, muziekwerk van Francis Alban Blake afmaken. Maar dat hoor je straks. Eerst weer terug uh, naar de zomer van 2021. Want deze dame die uh, ooit meegedaan heeft aan de Rob Act is helemaal uh, uh, op zichzelf en heeft uh, de eigen geluid weten te vinden. Ik heb het over de Leah Rai. En ze heeft dit been uitgebracht. Been Illusive. I'm rest And rushes. But I'm still breathing knowing what I'm gonna see when I open up the door again made of claws. But like your heart it's impossible for me to see through it. I ain't loser, but I'm losing if this heart might. I could just take control of my sense. In time, I'd let myself go to have peace of mind. Hey Was dit met Elusive? Uh, EP die ze in uh, de zomer heeft uh, uitgebracht. Uh, ook Noord-Hollands materiaal. En als we het over Noord-Hollands materiaal hebben. dan uh, gaan we ook over uh, het heel even kort over NH-pop hebben. Uh, en dat is mooi, want we hebben Frank Bond aan de telefoon. en is een van de mensen achter NH-pop. Goedenavond, Frank. Hey, goedenavond, ja. ja. Um, ik, ik heb begrepen van je dat, uh, dat de demo-drops die zijn achter de rug. Hè? De demodrop is achter terug voor 2021, ja. ja. Um, maar vooruitkijkend op 2022, wat, wat gaan jullie nog doen met NHPOP? Nou, ik kan een boel uh, mooie dingen aan. Het uh, uh, meest concreet zijn in ieder geval uh, de demo Drop, die blijft bestaan. Mm -hmm. Dat is natuurlijk gewoon een mooi initiatief uh, waarbij we eigenlijk uh, uh, ja, iedere maand een panel hebben van 3 professionals en daarbij kunnen Act uh, zich aanmelden om uh, tips te krijgen en, uh, en daarvan zich verder te ontwikkelen. Mm -hmm. Um, verder uh, is er heel goed nieuws, want de Noord-Landse Pop-Kanje-regeling... ...die hebben we dit jaar hebben we die mogen starten. Yeah. En uh, Dat is een, uh, uh, nou, een, een snelle regeling in samenwerking met het uh, Prins Bernhard Cultuurfonds. Yeah. En uh, daarmee mogen we uh, nieuw talent uh, gedurende vijf toekenningsrondes... Uh, uh, ja, uh, ...geld toekennen voor uh, projecten of ja. voor Ja. Yeah. En uh, die regeling wordt doorgezet in 2022, dus daar zijn we ontzettend blij mee. Want ja. uh, dat betekent ook voor uh, opkomende talenten... ook volgend jaar weer de mogelijkheid tot, uh, tot budget voor, voor mooie dingen. Ja, is dat, is dat nodig? Absoluut. Uh, ja. ik, ik denk dat... Uh, nou ja, corona weten we allemaal genoeg van. Ja. Uh, maar uh, daar hoef ik niet verder op in te gaan, ik. Maar ja, om, om toch echt ervoor te zorgen dat mooie, ambitieuze projecten uh, worden gerealiseerd... is deze regeling van uh, NAPOP en het Ministerie van Cultuurfonds... Ja. echt die plus... die. Uh, of, ja, het maakt die plus mogelijk voor X in deze moeilijke tijden... Ja. Um, en het geeft, hoewel dat natuurlijk in deze stad moeilijk is, maar ook wat betreft die showmogelijkheden, geeft het gewoon uh, ja, dus een practice fee, zeg maar, dus gewoon een eerlijk garage. Um, en dat mag ook een livestream zijn. Dus dat, dat is in deze stad echt wel nodig om, uh, om die extra uh, ja, plus te kunnen leveren eigenlijk. Dus ik ja. ben blij dat het door blijft gaan. Ja, weten de mensen ook de weg naar nh Pop te vinden als je muzikant bent of uh, een band bent of wat dan ook? Ja, uh, ja en nee. Laten we beginnen bij ja, want die is heel positief. Uh, eigenlijk voor deze regeling, die, die, uh, die popcoinsregeling, daar hebben we echt van heel grote acts tot, uh, tot kleinere acts uit de regio's hebben aangevraagd. Dus dat is echt gek. Dus wat dat betreft weten ze ons allemaal te vinden. Huh? Uh, maar bijvoorbeeld demodrop, uh, soms hebben mensen dan nog een beetje het gevoel van de drempel of misschien nog een beetje het gevoel van, hey, is dat dan wel voor mij... Um, nou, da daarvan zou ik gewoon tegen elke act zeggen die zich wil ontwikkelen en een nieuwe track uitgeeft van... Uh, ja, ook als je al verder bent, is het gewoon een plus. Het kan nieuw netwerk betekenen, het kan ook gewoon weer nieuw bereik betekenen. Mm -hmm. En ja, verder Urban uh, en Hip Hop, uh, die denken vaak dat N-pop er niet voor hun is, maar dat is wel zo. En in het nieuwe jaar gaan we ook aan de slag uh, uh, met een traject uh, waar we meer bekend over maken. Uh, vroeg 2022 van de Sterke Samenwerkingspartner. Hmm. Om dus ook in 2022 urban hip-hop meer erbij te betrekken. Want ja, het is gewoon een belangrijk onderdeel van de, van de muziekindustrie nu. Ja, ja. En uh, vanzelfsprekend zijn we ervoor. Ja. Maar we willen daar meer uit gaan stralen ook. Ja, uh, want uh, dat merken wij bij, uh, bijvoorbeeld ook bij 3 voor 12. Uh, merken we heel veel. Dat uh, ik, uh, noem maar even Rance and Crazy. Uh, maar bijvoorbeeld ook een Brian Richard, uh, die ik uh, net ook uh, heb laten horen. Uh, er is uh, wat dat betreft uh, best wel veel op het uh, gebied van hip-hop. Uh, nou, heb ik me laten vertellen dat er ook iets van hip-hop achtig uh, bands of muzikanten bezig zijn geweest bij de Waterland Popprijs. Ja, dat klopt. Ja, dat was een mooie uh, mix, ja. Ja. En, en, en, uh, en ja. Dat, dat, dat klonk naar mijn idee uh, waarvan ik denk, nou, uh, waarom niet? Hè? Ik bedoel, het hoeft niet per se uit Amsterdam uh, te komen. Nee, en dat is natuurlijk ook wel specifiek de doelstelling van de Pop is dat, uh, kijk, Amsterdam is in principe wel vertegenwoordigd van het Q Factory. Mm -hmm. En de Pop staat echt nadrukkelijk ook voor de de, de kleinere uh, uh, de kleinere samenstefolia in, in de verschillende regio's. Dat is ja. echt daar we voor staan. Ja. En we zijn echt heel nadrukkelijk ook voor talent uit die omgevingen. Dus uh, ja, die weten ons te vinden, maar uh, uh, die moeten ook vooral ons blijven vinden. Want dat is waar we uh, ons hart van maken. En we zijn dus ook bezig, maar dat is nog, ja, ik kan wel eigenlijk, het klinkt een beetje flauw, een beetje een mus, maar ja. Ja, er komen, uh, we zijn bezig met een groter uh, traject. Ja. Waarbij we echt wel, uh, ja, ook grotere stappen willen zetten op dat gebied om, uh, om, uh, ja, om daar ook echt het verschil te maken. Ja. Met een uh, trek dat ook langer duurt dan uh, bijvoorbeeld een half jaar, zoals een vorige track dat we hebben gedaan uh, ja. op sleeptouw. In 2020. Maar echt echt een trek wat net wat meer kan doen en waarbij we net even als N-Pop ook. Uh, met de podia grotere stappen kunnen nemen. Maar ja. daar, daar kan ik dus nog niet verder over vertellen. Nee, niet nee, ja. 2022. Juist, maar, uh, maar dan weten we hier wel te vinden als, als je heel langzaam dat, dat plan een beetje rond hebt. En uh, dan zullen ja, we uh, ja. het is weten. Ja, ja, dat lijkt me wel, want uh, we willen dat graag horen hoe dat eruit uh, ziet. Maar uh, voorlopig laat uh, een broedende kip moet je niet storen. Hè? Dat, dat, dat is het, uh, een nee. vaak genoemde uitspraak. Uh, over broedende krippen, kippen gesproken. Want dan gaan we even die pet van de NH-pop afzetten. Uh, maar dan zet jij uh, weer even de, uh, de ja, pet op van de muzikant. Hè, wat zeg ik? Voor die afzetten wil ik nog zeggen. Dus voor iedereen die luistert nu. en dus graag uh, ja. meer wil weten. ga naar nhpop.nl. Uh, daar kan je alles vinden wat we doen en waar we mee bezig zijn. Heel goed. Uh, dat is bij deze gezegd. Dan gaan we nu die pet afzetten uh, en dan zet je die pet van die muzikant op. Uh, want uh, er is nog iets anders, want jij bent zelf ook bezig met, uh, met het ene en ander. Daar hebben we al heel veel uh, het nodig over bij, uh, voorbij zien komen. Wat ik begrepen heb, is dat de crowdfunding wat betreft Francis', Francis Elwyn Blake dat dat, uh, ja, kan en kruiken. Ja, die is, uh, die is rond. Dat, dat is te gek. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Um, uh, ontzettend veel donateurs die daarna hebben bijgedragen en ook uh, uh, uh, grappig genoeg een, uh, via een aanvraag van voor de kunst ook het kunst bij de cultuurfonds dus ja. ontzettend dankbaar dat dat uh, tot stand is gekomen Ja, um, heb je al iets van uh, de persoon zelf uh, wat uh, gehoord? heb je apps uh, gestuurd of wat dan ook? Nou ja, Nou zoals de meeste mensen weten probeer ik wel in contact te komen met Frans <laughs> uh, maar dat is niet, uh, gaat niet vanzelf ik heb inmiddels krijg ik wel langzaam ook wat tips binnen van mensen die zeggen nou, ik denk dat Frans hier is geweest ja um, Heel leuk. En dat is ook wel. Uh, nou, het helpt mee bij het zoeken. Ja. Het geeft ook energie natuurlijk. Ja. Maar ik zet toch wel mijn zinnen op. Uh, ja, dus het samenstellen van het ritueel met dansbeweging en muziek. Ja. En, uh, en de release show op, uh, op 1 april 2022. Ja. Ja. In de PX in, in Van en Dam. Dus ook echt de polder in. Ja. Um, en dan. Uh, en ook de, naar de omgeving natuurlijk ook waar Frans het Laak vandaan komt. Want die komt uit Badder. Dus ja. dat zit ook in de, in, de, in de boerengemeente in de buurt. Ja. En, uh, en dan gaan we gewoon met een hele groep mensen, iedereen die er is, gaan we die dansbeweringen uitvoeren. Uh, en dan gaan we uh, met het ritueel gaan we Frans oproepen die avond. Ja, uh, goed. Dat, dat is één kant van het verhaal. Maar wat mij ook nog steeds intrigeert... is uh, het, het muzikale uh, verhaal wat hij heeft nagelaten. Want ik, ik zit me af te vragen, ook bij, bij de laatste single... die we zo dadelijk ook weer laten horen. Uh, ja, hij heeft wel hele aparte instrumenten gebruikt. Uh, ja dat klopt. Uh, er komt binnenkort ook een uh, mini-docu over hoe hij dat uh, heeft gedaan. Maar uh, ja, bijvoorbeeld een harmonium. Ja. Uh, dat heb ik dan mogen gebruiken ook. Uh, dat is na zijn verdwijning uh, door zijn familie aan mij toegekend. En dat is uit 1865 uit Amerika. Mm. Kostte destijds een, uh, een fabriekseigenaarsloon. Uh, ja. Uh, en ja, alleen is als ontstemd als een, als een malle. Uh, dus daar heeft hij veel mee gespeeld, maar dat geeft een heel mooi effect. Ja. Maar ook bijvoorbeeld 12 12-snare gitaar bespeeld met uh, strijkstokken en een uh, heel, heel vaag Indonesisch instrument dat hij uh, gebruikte mm -hmm. om uh, ja, het effect van een orkest na te bootsen. Ja, uh, uh, uh, uh, was hij eigenlijk ook een beetje uh, m, ja, min of meer de liefhebber van de klassieke muziek? Ja, nee, hij, hij, hij uh, uh, hield zeker ook van de, de klassieke muziek. Uh, ik, ik heb daar zelf nog steeds geen, geen enkele geen enkele kaas van gegeten. Nee. Maar, uh, maar Frans wel. Dus die, die, die had wel die, die achtergrond. Ja. En uh, dus ja, dat, dat, dat zou best een rol kunnen spelen. Maar verder was hij niet heel uh, niet, was niet de meest theoretische muzikant die ik ken hoor, maar nee. uh, veel op gevoel. Ja, uh, was hij ook een beetje mensenschuw? Ja, dus ja, dat, dat is natuurlijk al wel vaker ook in een beetje in dokus naar voren gekomen. Maar, maar hij, hij was zeker een mensenschuw. figuur die. Uh, die uh, ja, die liever niet onder de mensen was dan wel. Ja. En, uh, en dat is ook de onderdeel van, van zijn uh, zelfgekozen verdwijning. Want uh, ja, de maatschappij zoals die werd en, en was, vond hij vond maar niks. Ja, uh, hij, hij lijkt toch echt uh, werkelijk van de aardbodem uh, te verdwenen zijn. Hè? Want als je uh, de naam De uh, Blaak uh, intikt, dan zien we helemaal niks. Nee. nee. Ja. Dus dat heeft hij uh, wel heel goed, uh, goed uh, voor elkaar uh, gekregen. Hij heeft uh, als een sporen gelijk het wel gewist. Ja. Nou, hij was ook, ook helemaal niet van de social media. Hij heeft, hij heeft ook nooit Facebook gehad of dat soort dingen. Nee. En dat is, uh, is wel typisch, want uh, dat is wel een, bijna een probleem. Want dan, dan ben je gewoon onzichtbaar. Ja, ja dan, dan, dan, dan, je vindt je vind, uh, je, je vind helemaal niks uh, over hem. Um, ja, hij zei zelf altijd, alles wat je niet ziet is, is heel mooi. Dat, dat, dat, oh, is wel, uh, nou. wat, ja En dan gaf hij voorbeelden, weet je, liefde uh, en god en <laughs> hoop. En dat kun je helemaal niet zien. Hij zegt dus van, ja, weet je, als je mij ook niet, niet nou ja, dat vond hij allemaal heel mooi. <laughs> het lijkt me wel een hele bijzondere man als ik het uh, zo hoor, uh, in dat, dat opzicht. ja wel maar hij had ook wel rare kanten, hè. Dus er, waren ook wel af en toe, uh, er zijn genoeg anecdotes waarbij je denkt van, nou... Dat was ook gewoon een beetje een rare vent. Ja, oké. Okay. Um, nou ja, goed. Uh, More is not the answer. No is not the answer. Uh, dat is uh, de laatste vers uh, verschenen single. Uh, er zat een hele... Uh, uh, ja, vond ik wel een hele eigenaardige... maar ook een hele mooie uitspraak. Alles wat kapot is, mag ook kapot klinken. Zoiets. Ja, ja, de, ja Frans is wel een man van... De you, een beetje een kreffiaans figuur. Ja. Uh, ja, en dat eerste nummer... bijvoorbeeld over het overlijden van zijn vrouw. Ja, daarvan zei hij ook van... Het was Storm in the window. Ja. Van ja, als, als ik kapot ben, waarom moet, ik dan, waarom moet het dan waarom moet het mooi klinken, weet je? En, mm. en voor de klimaatcrisis zei hij dat uh, helemaal. Hij zei van ja, dit, dat ging hem uh, heel erg naar het en Ik denk dat hij nog steeds, als hij zich ergens nu hard van maakt, is dat het. Ja. Um, en uh, ja, toen zei hij ook van, bij dat liedje van ja, uh, dit is wat het is. Het is gewoon een, uh, een, een vrij kapot verhaal. Dus ook die tapes, die waren al. Het is al moeilijk om met die tapes zomaar, die ik van hem kreeg, zomaar de, de, de, de nummers te maken zoals ze nu klinken. Ja. Maar, uh, maar hij zei ook van, het mag niet te gepolijst, laat het maar... Uh... Laat het maar zo. Laat het maar zo. En, uh, en, het is een van de eerste nummers waar we destijds mee begonnen. Uh, ik, ik heb dus die, die, uh, die lage stem is Frans, hè? maar toen ja. zei ik ook van, ja, het flinkt wel een beetje. Het is een beetje het is niet super uh, zuiver. Dus nee, dat is goed. Het is helemaal <laughs> mooi. <laughs> um, goed, we gaan hem uh, nog een keer uh, draaien. Hier is uh, Francis Alban Blake met More is not the answer. for uh -huh.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 Vanaf hier Speelt de stilte met me Kom ik los van steen en aarde Zullen stappen mij niet dragen Vanaf hier Vanaf hier Of ik lange tunnels die beschermen en Kijk, hebben we deze dame al laten horen. Ze komt uh, ook hier uit deze provincie. Vee met vanaf hier. Uh, Nederlandstalig. daarvoor hoorde je Francis Almond Blake. Maar dat uh, muziekwerk wordt afgemaakt door Frank Bond. Met More is not the answer. En dat moet nog uh, gaan komen van het album um, Passages. Even bijna iets wat onderbelicht is uh, gebleven. Maar hij heeft hem toch wel degelijk uitgebracht uh, eerder dit jaar. En dan heb ik het over Precursor en Mealine. Deze precursor schuilt Kirijn verhoog en hij komt oorspronkelijk hier uit de buurt uit Haarlem wel te verstaan. Daar komt hij vandaan. En hij heeft in het grijze verleden ook nog meegedaan aan de Roppa Akta En Dat is de reden waar wij hem natuurlijk een beetje van kennen. Uh, maar dit is een werkje wat hij eerder dit jaar heeft uitgebracht. Instrumentaal dat wel. Maar dat is uh, denk ik ook niet zo erg in dat opzicht. Uh, we zijn uh, aan het eind gekomen van uur nummer 2 in deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Als het gaat om een beetje het recente materiaal te laten horen. Maar ook eh, datgene wat in 2021 een beetje is uitgebracht. Recent materiaal is bijvoorbeeld van deze band. Dat hebben ze nog niet zo lang geleden uitgebracht. Een Alkmaars band. Ook een van de, de mensen die de weg naar NH-pop hebben weten te vinden. Namelijk Three Point Landing. Dat, dat, dat, ik, dat ik het goed uitgetimed heb. Maar niks is minder waar. En in één keer is het uh, gewoon stil. Uh, dus ik uh, weet dat ik er uh, voortaan nog eens een keer 10 seconden bij op moet tellen. Goed, de Kerstman uh, komt nog eventjes uh, voorbij. Uh, die gaat dan het laatste nieuws uh, verkondigen. Uh, zie je zo. Zie dan wensen jullie allemaal fijne dagen en een